Nou binnenkort dan uh, wordt die georganiseerd, de Brabantse Dag. Ik heb uh, Harold van Schier aan de telefoon, goedenavond. Goedenavond. Ja, de Brabantse Dag en uh, nogal een happening. Voor de hoeveelste keer wordt die al georganiseerd? Het is ons uh, jubileumjaar, het zestigste. Dus dat betekent een speciaal programma dan? Ja, dat betekent een speciaal programma. Uh, sowieso is het de moeite van het uh, komen altijd al waard. Want het zijn uh, 16 huizen hoge theaterdecorwagens voor het Centrum van Hees trekken. Maar dit jaar hebben we daar een speciaal tintje aangegeven door een, een eerste wagen, of eigenlijk een wagen nul, zoals wij die dan bijna noemen, waarop Gerald van Maasakkers met Björn van der Doelen zal optreden. Dus die rijden al optredend als, als eerste wagen door, door deze. Ja, Buren van de Doelen, een heel veel, veelzijdig man. Hè? Ooit ook een keer voetballer geweest, meen ik, hè? En uh, ja, ook uh, muzikant in elk geval. Hè? Uh, ja, de Brabantse dag wat in Hezen gaat plaatsvinden. Hoe kunt u dat het beste omschrijven? Wat gaat er nou precies zo'n zo beetje op de hele dag gebeuren? Als u het uh, kunt verwoorden. Nou, het is eigenlijk geen dag. Het is een cultuurfestival van negen dagen. Mm -hmm. en dat is afgelopen zaterdag begonnen. En deze hele week zijn allerlei optredens. van uh, de, we klassiek. We hebben pop. We hebben cabaret. We hebben toneel. We hebben exposities. En als de mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze het allemaal vinden op brabantsedag.nl mm. En die cultuurweken wordt afgesloten kopen de zondag 27 augustus om half twee start de cultuurhistorische optocht. En dat is dus een uh, het is eigenlijk een theaterspektakel, zoals wij het ook wel noemen. Je moet je voorstellen dat elke wagen, elke bouwgroep een stukje van de geschiedenis van Brabant uitbeeldt. Dus je yeah. koppelt aan een thema. Het thema is dit jaar Parade van Verbaak. En je zult zien dat er 16 vormen van vermaak uit de oudheid van Brabant worden gepresenteerd. En dan moet je denken aan circus, een theater, een toetertocht, de kietelmachine, ik noem zo even maar een aantal onderwerpen die voorbij gaan komen. En die worden dus eh, eigenlijk uitgedeeld aan de hand van een enorm decor wat rolt. En daarop staan in totaal 2000 acteurs die dan een verhaal vertellen over die gebeurtenis. Ja, heel erg afwisselend hè, want uh, ja, u zei het al hè, verschillende vormen worden er weer gegeven hè. Uh, bent u tot nu toe tevreden met uh, wat er allemaal gebeurt? Ja, natuurlijk. Anders zou ik het niet zeggen. Uh, maar in juni worden al, onze, uh, worden al de decors al gepresenteerd. Dus de schetsen krijgen we dan te zien van wat men gaat maken. En op basis daarvan wordt er al gekeken van hoe we dat weer in elkaar gaan steken. Ja, en dat belooft weer een superspectakel te worden. Oké, okay, nou heel goed. Nog even de laatste details. Wanneer en waar en ja, uh, waar moeten we zijn? Komende zondag, 27 augustus, in Hezen bij Eindhoven. En de optocht start om, start om half uh, twee. Um, uh, en u kunt uh, met voorkomen kunt met de auto goed parkeren. Dus uh, kom naar Hezen. Nou, heel goed. Hezen staat weer bol van activiteiten. Aanstaande zondag. Dank u wel. Dank je wel.